We gaan verder met het tweede gedeelte van de zogersles. En ieder heeft hier voor zijn neus een blaadje, een velletje met een Italiaans liedje van vijftig jaar geleden. En een paar dagen geleden heeft het liedje, s'nachts heeft het mij opgeroepen, bij mij um, herinneringen. En op... En eigenlijk... Uh, toen ik veertien jaar oud was... was uh, dat liedje verscheen in 1959. En... Maar... In Italië. En ik was veertien toen ik dat liedje voor het eerst in Rusland, in de Oeral heb ik het gehoord. En... Uh, dat kon je niet zo horen op de radio natuurlijk. Want op de radio kon je alleen maar horen de Russische Mars, ja, Die Sovjet uh, dingen. Maar ik heb het wel gehoord in 4-4. Er zijn allemaal mensen die weten dat te de, de bemachtigen. En dat heb ik zo gehoord. En uh, uh, ik heb het gezongen toen. Gewoon gezongen door, zonder te weten wat het was. En omdat ik zo krachtig dat vond de, dat liedje. En ik wist niet wat, wat het was. En opeens op een paar dagen daarvoor had ik het in de nacht. Heb ik het begonnen te zingen in, in mijn droom. En toen dacht ik, nee, dat moet iets, iets bijzonders zijn. En toen heb ik gezocht eh, op het internet naar de woorden en ook de uitvoering. ...van dat liedje... Uh, ...de beste uitvoering... ...de krachtigste uitvoering van het liedje... ...heb ik ook meegenomen naar deze les... ...naar onze les... ...en ook de woorden... En toen heb ik de woorden naar de woorden gekeken... ...en nu... Uh, ...mijn Italiaans is een beetje... ...wel toch wel genoeg... ...dat ik het kon een beetje vertalen... Ik ...probeerde dat letterlijk vertalen... ...en we gaan kijken... ...naar dat liedje... Wat we, ...we hebben wel eens gehad... ...met, ja, met het liedje van Hemperding... En zo so is het ook met dit, met dit lied, we kunnen zien dat in dat lied kunnen we zien de kracht van uh, Hashem, de kracht van um, Malchut, die Malchut die wij, uh, hoe noemen we dat Malchut, hoe, wel, door welke naam zeggen we dat, hoe zog spreekt over Malchut, dat is de maan, de maan, ja? Yeah? De tien is de zon. Maar de malgoed is, is, is in het donker. Ja? Die heerst, dat is de maan. En we hebben ook geleerd dat de malgoed is ook... zo spreekt over malgoed, dat is de zee. Ja? De zee, dus daar uh, zit ook de... is ook malgoed. Uh, mooi en prachtig, omdat daar zit ook de... ...vervulling, ja, de malgoed mal uiteindelijk met licht zal gevuld worden... ...en er zit zo'n pracht ook in de zee... ...en daarom ook wij als wij kijken naar de maan... ...wij kijken naar, het is ook een symbool van liefde... Ja, ...dat men vaak kijkt naar mensen die verliefd op elkaar zijn... kijken naar de maan, naar de maan kijken naar de zee... ...dat zijn dingen die, dingen die dan... Uh, men weet niet hoe dat zit met elkaar, maar men wel, wel het gevoel heeft dat, nou, dat is de schoonheid, dat is iets wat oneindig uh, is en dat brengt dus de vreugde en vervulling. Uh, nou, en als, laten we kijken naar die woorden van dat uh, liedje. Uh, gewoon van boven, en ik ga het ook in het, het Italiaans zeggen, want ook dat, dat zit ook in de oorspronkelijke taal, zit altijd de kracht van, van dat, uh, wat men wil uitdrukken. Guarda che luna, betekent kijk wat een maan, zo met uitroepteken, kijk hoe mooi het is, guarda che mare, kijk wat een zee, kijk hoe prachtig zee is. Wie spreekt? Het spreekt een mens. Een mens spreekt tot... Want het kan zijn dat iemand dit liedje bijvoorbeeld kan zingen, een man. Over, ja, over, ze, over het vrouwelijke. En kan zingen ook een vrouw uh, over het mannelijke. Hoe uh, uh, dan ook. Beto, de mens, we weten dat de mens is... Wat is de mens? ...is binnen, wat de mens binnen de mens is. De mens heeft, elke mens heeft in zichzelf het mannelijke en het vrouwelijke. Dat is bijzonder belangrijk om dat steeds in de gaten te houden. Dat, te houden. dat als er in, in liedjes bijvoorbeeld... ...die diepe liederen die worden ook aangegeven... ...men weet ook niet op welke manier men ontvangt een lied. Men maakt een lied, maar toch wel... En de beste liederen worden ook aangegeven door inspiratie van boven. Maar ook weer dat gaat via bepaalde kanalen, je dus naar de mens toe. En de mens die dat uh, specialiseert zich in, de, in het maken van de liederen, hij ontvangt dat en hij muziek en, of een dichter die de woorden van het lied schrijft. En uh, de mens is dus het mannelijke en vrouwelijke is de mens. Binnen, ja, Hashem heeft de mens gemaakt als man en vrouw, staat in het Torah geschreven. Want van binnen, binnen, de mens is wat binnen is en niet van buiten is. Wanneer de mens al hier, de ziel al uh, de, uh, komt in de mens, hier op aarde, dan komt het al hier in de lagere sferen, sferen wordt het lichamelijke verdeeld in tweeën. Maar in de hogere sferen is het altijd twee. Maar ook in de mens zelf, daarom in de mens zelf hier op aarde bestaat, beide mannelijk en vrouwelijk. Alleen de ene is overheersend, oftewel meer mannelijk, maar beide zijn, de mens moet beide ontwikkelen, dat is de mens. Mens is die, die tweede, twee mannelijke en vrouwelijke moeten ontwikkelen in zichzelf en brengen die twee waar naartoe. In zijn gebed brengen wij dat naar wie? Naar de malgoed, ja of niet? Dat is de man. De malgoed, dat is dan de man. De man, dus wat, in de, wat wij noemen dat in de hemel. Daar gaat het over in dit, in dit, in dit liedje. Dat, of dat een man zingt, of een vrouw zingt. In ons geval is het een man die dat zingt. Als het een man is die dat zingt, dat betekent, die, dat betekent het mannelijke... Richt zich tot zijn vrouwelijke. Ja? En die zegt, die wil verbinden zijn vrouwelijke, kijkt naar zijn vrouwelijke en spreekt tot zijn vrouwelijke en wil die vrouwelijke, dat vrouwelijke terug hebben. Het is, is nu de scheiding tussen hen, de toestand van dat het nog de scheiding bestaat tussen het mannelijke en vrouwelijke. Er was wel, waren wel momenten waarbij zij bij elkaar waren, maar het is nog gescheiden nu van elkaar. En hij roept nu het vrouwelijke op om te kijken naar de maan en te kijken naar de zij. Want de maan betekent de malgoed in het hogere. En de zij betekent de malgoed in het lagere. Dus hij, zegt, hij roept als het ware de, zijn vrouwelijke op om zich te verbinden met hem en... Daarbij als de verbindings, verbindingsschakel, dat is voor uh, hem de, de pracht van de maan, oftewel de malgoed, waar uh, al onze strevingen naartoe gaan omhoog, om daar de uh, overvloed te ontvangen. En dat is wat hij zegt, let op, kijk wat de maan. Guarda que mare, kijk wat een zee, dus naar boven en naar beneden, de manifestaties van die malgoed. Da questa notte sensate dovrore stare, vanaf deze nacht moet ik blijven zonder jou. Folle d'amore, uitzinnig van liefde, vorrei morire, ik zou willen doodgaan. Mentre la ja, luna die lassù guardare, terwijl de maan naar mij van boven staat te kijken. Hij wil, hij kan niet uh, zonder zijn vrouwelijke, is het, uh, is het uh, bestaan is voor hem, is onmogelijk. Want hij is uitzinnig van liefde voor, om um in verbinding te komen tot, ...de maan... Tot, ...tot de malgoed. En anders... ...heeft hij het gevoel dat hij wil doodgaan. Terwijl de, de zoon kijkt gewoon... ...de, de maan kijkt gewoon... ...van boven naar hem... ...staart gewoon naar, van boven naar hem... Uh, ...kijkt naar hem... Uh, ...als het ware onverschillig... ...want... Niet van boven moet de opwekking komen, maar van beneden. Resta soltanto, er rest mij alleen maar. Tutto, tutto rimpianto, alleen door en door het berouw Door de, door de scheiding die ik gemaakt heb, die veroorzaakte in mijzelf, tussen mijn vrouwelijk en mijn mannelijke. Want alles is in een mens. Want ik heb gezondigd door naar jou zoveel te verlangen. Ik heb gezondigd door naar mijn linkerkant, naar mijn vrouwelijke, te veel te verlangen om willen voor mijzelf. En in plaats van te geven wil ik dat voor mijzelf hebben. Ora son solo a ricordare vorrei poterti dire. Nu ben ik alleen aan het herinneren. Kan ik alleen maar mee dat herinneren. En ik zou jou willen zeggen, want ik wil graag die eenheid bewerkstelligen. Dan ik zou jou willen alleen maar zeggen, guarda que luna. Kijk wat een maan. Dat kan ons verenigen. Guarda que mare, kijk wat een zee. Dus boven en beneden. Maar guarda que luna, maar kijk eens... Wat een man, hij doorzet steeds meer eh, kracht heeft eh, in zijn verzoek om deze eenheid, eh, om haar eh, ertoe te brengen dat zij verenigt zich met hem. Guarde que Mare, kijk wat een zee, in questa notte sensate vorrei morire. Deze nacht zonder jou zou ik willen doodgaan. Perke son solo a ricordare vorrei poterti dire. Want ik ben alleen aan het herinneren. En ik zou jou willen zeggen. Ik kan. Het is letterlijk vertaald, het is niet. Maar ik heb het alleen. Ik heb alleen. Ik, ik heb alleen maar herinneringen. Herinneringen, want er was wel eens de eenheid tussen. Het mannelijke en vrouwelijke in de Adam. Maar uh, het was door de zonde van Adam en verder werd het, de mens werd gespleten in twee het mannelijke en vrouwelijke. En nu moet het deze correctie plaatsvinden in elke mens in mij, dat ik mij verenig met mijn vrouwelijke. En zo vrouwelijke moet zingen, dit lied, lied uh, om zichzelf te verenigen met haar mannelijke en daardoor komt men tot uh, de maan, tot de eenheid, tot de malgoed. En zo herhaalt je dan verder en zo is dit lied. Ik wil, jou, ik wil jullie even laten horen, deze uitvoering, er zijn verschillende uitvoeringen. Maar deze uitvoering is bijzonder krachtig wat hij zingt. Dat zingt uh, uh, een geweldige uh, zanger, Italiaanse zanger uh, Fred uh, Buscaglione uh, in 1959. En kan je voorstellen in die tijd waren nog niet liederen zo zo up date zo modern, zo van deze tijd. En toch, deze, dit lied is bijzonder, bijzonder. Van al zijn, van hey, al zijn repertoire heb ik nog een paar dingen gezien. Mooi, maar het is, als het ware nog van, van vroeger, het, het greep niet. Het is, uh, maar dit lied is, is bijzonder belangrijk. Hij hey, had een korte leven gehad, hij is dus zeer snel dood ging. drank, weet ik. Maar, was een, een, uh, maar wat, hey, wat het hier gemaakt is van het lied, ik wil jullie dat proeven, dat jullie kennen misschien, misschien dat, maar het is toch wel uh, van 50 jaar geleden, dus misschien jullie toch wel, uh, jullie zijn toch wel wat jonger, jonger, jonger, men, ja, volg, dus misschien jullie dat nog niet kennen. Maar ik was gek op dat lied, toen ik nog, nog een keer 14 jaar oud was. Ik kon het echt niet, en ik heb ik al mijn leven, ik kon het nooit, nooit kon ik het, ik kon het niet vergeten. Maar natuurlijk is het altijd gaat in vergetelheid. En dus die paar nachten geleden stond ik op nachts. En heb ik, <laughs> ik wilde slapen natuurlijk, maar ik ging, ging direct uh, uh, naar de computer. En ik heb alle woorden nog in het Russisch, precies alle woorden in één klap, heb ik alle woorden in het Russisch uh, geschreven, Want dat was een in Het was geen vertaling, het was gewoon een vrije, absoluut andere woorden. Die, die Russen hebben die, die Russen, die daar een liedje van gemaakt. Van, die, van het liedje met ah, heel andere woorden. En heb ik al die woorden direct, direct op papier gezegd. Hoe komt het vijftig jaar later? Waar zit het ergens in mijn hoofd? Dat ik het niet in mijn hart zat Dat heb ik allemaal opgeschreven. En uh, het was zo krachtig dat ik wilde jullie dat ook... Ik weet niet waarom dat was zo, so, maar nu zie ik dat, hoe dat zit in elkaar, dat het absoluut geestelijk, uh, geestelijk is. Dus het is niet belangrijk wat hij in zijn hoofd had toen hij dat liedje ziet, zo. Ja? Het is belangrijk wat, wat jij doet met dingen, ja? wat jij ziet. Alles is alleen maar, weg. niemand weet wat de realiteit is. We weten niet wat de tafel op zichzelf staande is. We weten alleen maar onze waarnemingen. Onze reacties. Alleen maar onze oorgozer. We weten niets van het licht op zichzelf. We weten niets van de schepper wat die, wat die is. Alles wat buiten mijzelf kan je nooit weten. Je kan nooit weten wat je man is, wat je vrouw is. Nooit kan je het weten. Waarom? Iedereen heeft zijn eigen eigen structuur, eigen dingen... ...we kunnen ze zien alleen maar manifestaties... ...van wat voel ik... ...aan de hand van... reactie op die... ...andere persoon, of... ...kunst, of wat dan ook... ...alleen maar wat het doet aan ah nee. mij... ...dat is belangrijk... ...moet je niet denken, niet proberen... Eh, ...te zoeken naar de zogenaamde... ...objectieve werkelijkheid... ...want die er niet... ...dat bestaat, dat is niet aan ons gegeven... ...niet aan de mensen gegeven om de zogenaamde objectieve werkelijkheid um, um, te proberen te begrijpen. Alles wat wij begrijpen, is alleen maar onze reacties op dat. Wat doet die, we leren over een beer, over uh, een bepaalde plant. Hoe reageren wij, hoe reageren wij op dat plant? Ja? En dan gaan we toeschrijven bepaalde eigenschappen uh, aan de plant, aan dieren... Alle andere dingen alleen vanuit onze eigen waarneming. Es plaats altijd jezelf in, de, in het epicentrum van je leven. Niemand anders, niets anders. Alleen jij en la, en la luna en de maan. Eigenlijk, jij en de maan. Alleen jij en de, en de malgoed. En via die de macht, goed, dat is dus ook um, jouw verbondenheid met <coughs> de eeuwigheid, met, met alles wat eigenlijk wat jou, wat jou kan vullen. Okay. En niet dat het lied is zoals men dat kinderlijk denkt: dat hij zingt over een vrouw van vlees en bloed. Of dat zij zingt dat lied over een verloren liefde van. En een man van vlees en bloed. Natuurlijk okay. kan je dat ook zo op deze manier zien. Want alles, is, alles wat we leren in elke kunststuk. onthoud dat heel goed. Elke kunst, elke vorm van een kunstuiting. Is nooit gerelateerd aan de mens. Aan de verhouding van de mens. Is altijd binnen één mens. Of je ziet een schilderij, of je een muziek, of een dans. Zelfs als twee mensen dansen met elkaar, een tango bijvoorbeeld, ja, Argentijnse tango. Nou is het toch voor twee personen, ik kan toch niet met één. En toch is het allemaal bewegingen. Als je, keek, als je kijkt bijvoorbeeld goed naar die bewegingen van Argentijnse tango. Dat is ook het mannelijke en vrouwelijke met elkaar verweven. Ja, het is, gaat over, altijd over één mens. In de mens zelf je dat mannelijke en vrouwelijke. En dat de mens daarna projecteert dat op de, andere, op de andere mens. Als die in zichzelf ontwikkelt, mannelijke en vrouwelijke verbindt bij elkaar, dan kan je ook anderen geven. en niet anders. en niet zoeken bij een ander troost, omdat bij jou een van de twee onderontwikkeld is. Ja, dat is dan, dan wordt het altijd fiasco dat als één onderdeel, mannelijke of vrouwelijke, bij jou onderontwikkeld is, en jij zoekt de compensatie bij een andere mens, dan wordt het altijd een uh, fiasco. Kijk nou, al die scheidingen in, in, in deze wereld Kom alleen maar door daardoor. Dat is de enige reden, onthoud en dat heel goed. Diepste reden, de enige diepste, diepste reden, dus de, de, bro de bron van elke scheiding, is... Uh, niets anders, niet dat, het, uh, dat wij, zijn niet, wij passen niet bij elkaar, allerlei andere smoesjes dat men be be bedenkt. Alleen maar één ding is er, dat of als zij scheet van een man of van haar, dan betekent dat het ook dat het um, bij hem of bij haar het tegenovergestelde, tegenovergestelde gedeelte is onderontwikkeld. Want Yeshua heeft ons duidelijk gemaakt dat één reden kan zijn van de scheiding. Wanneer? In, de, in het, het algemene aspect. Wanneer kan een mens scheiden van de ander? Alleen als de ander vreemd gaat. Dat ja? betekent vreemd gaat, betekent niet uh, de acte zelf. Wat is het nou? Iemand gaat ergens uh, nog een beetje. Dan, But, uh, wat doe je dan daarmee? Een beetje zweet en tranen en uh, slijm, Is het nou uh, iets? Is het nou de zonde? Is het nou iets? Uh, is het zonde? De zonde is dat van binnen dat de mens zijn enige zijn relatie met zijn partner die hij aangegaan gaat. dat gaat hij daarmee kapot maken. En daarmee maakt de mens zichzelf kapot. weet door scheiding de mens zichzelf brengt... ...vertroeveling in zichzelf. Dat is waarom... Omdat alles zit... De, ...de eenheid zit wie in de mens. En niet buiten. Kan je kan niet zoeken bij een ander mens... ...die... Uh, ...naar die eenheid. Dat kan wel jouw eenheid bevestigen van buiten. Dat heb je de, de partner. Maar... ...het hoeft niet... ...altijd zo te zijn. Maar als je van binnen jou ontwikkelt... ...jouw beide... ...dan... Is het goed met de partner om te gaan met de ander, dan, ja, dan, uh, dat maakt het ook mogelijk dat het, een, uh, ook de ander zal ook ruimte krijgen voor zijn tekort of zijn eigen tweede deel. Heellijk, anders, ook de ander moet dan veel compenseren jouw tekort aan een van die mannelijke of een vrouwelijke, duidelijk, en de ander dan voelt zich als het ware in de kraag genomen, dan voelt hij dat hij aangesproken wordt op zijn vrijheid. Duidelijk, dus als je die beide geontwikkeld ge, ge heeft in zichzelf, en dan heb je een relatie, dan spreek je niet aan, dan ga je niet zuigen van de ander, het ontbrekend gedeelte dat jij, jou ontbreekt. Duidelijk, dan ga je, heb je twee bij jezelf, dan, okay, dan, dan geef je aan de ander, op de manier zoals je kan geven, ook. maar dan ga je niet zuigen van de ander wat jou ontbreekt. En Dan laat je daarmee ook de ander ruimte om zijn eigen of haar eigen twee kanten, mannelijk en vrouwelijk, wat hem, bij hem of bij haar ontbreekt, ook te ontwikkelen. En dan worden twee personen die beide hun mannelijke en vrouwelijke hebben ontwikkeld. Right? Oh, dat is de relatie. Right? Duidelijk. Like in zijn eigen uh, kilim. In zijn eigen kilim, natuurlijk. Dus een um, partner is altijd in jouw eigen kilim. Dat is wat Jesu ook ok, ok, ok, steeds erover vertelt. Alles heb je binnen be, jezelf. En nu gaan we kijken uh, of gaan we. Uh, Luisteren naar dat, dat liedje en probeer dat, dat visualiseren wat we hebben um, nieuw gezegd. Da questa notte senza te non restare, folle d'amore. Vorrei morire. Mentre la luna di lassù mi sta a guardare, resta soltanto tutto il rimpianto. O pecado, nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire, guarda che luna, guarda che mare. Sono een gevoelensorde. En dan ben ik hier in het begin ik hier in het terug. Nee, ik kwam weer met, met, ges met spijt en, en uh